Ember brand ze met het NOS-journaal. In de Kalverstraat in het centrum van Amsterdam is een grote bouwschutting omgevallen. Zeven mensen zijn daardoor gewond geraakt. Eén van hen is zwaar gewond. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De houten schutting waaide om door de harde wind. De winkels in de Kalverstraat waren al dicht toen het ongeluk gebeurde. Arabist en Europarlementariër Hans Jansen is overleden. Jansen zat sinds juni vorig jaar in het Europees Parlement voor de PVV. In 2010 was Jansen getuige in het proces tegen Wilders. De PVV'er werd verdacht van haatzaaien en discriminatie. Jansen nam het op voor Wilders. Hij schreef 17 boeken over de islam en andere religies. Ook werkte hij mee aan een Nederlandse vertaling van de Koran. Sinds begin dit jaar schreef hij columns voor de weblog Geen Stijl.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 Het weer, de laatste buien maken nog even plaats voor de zon. De zuidwestenwind waait wel stevig door, matig of vrij krachtig boven land tot hard aan zee. Vannacht bewolkt, maar droog bij minimaal 9 graden. Morgenochtend is het zonnig. Later op de dag ontstaan enkele buien. Aan zee waait dan een krachtige wind. De middagtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Dit was het NO. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 I call fun on the dawn on the Ik ben Show me my I'm a misseless child. What's machine in my I'm a misseless child.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 and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Z Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal katraketten. Al 25 jaar. Hey oh. Sorry about the music. Dit is 25 jaar Zie FM.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 Comptez mes doigts Een jour, een on n'y croira plus Un jour, jour, een jour, een jour, jour, à l'autre on jour, disparu Serons-nous détestables?